De onrust in de Arabische wereld lijkt ook over te slaan naar Kuwait. Daar gingen zeker duizend mensen de straat op, voornamelijk immigranten die meer rechten eisen. De demonstratie werd door de politie neergeslagen. Of daar gewonden bij zijn gevallen is onduidelijk. Ook in Jemen en Bahrein is gisteren hard opgetreden tegen demonstranten. In Jemen vielen zeker drie doden. In Bahrein is sprake van tientallen gewonden.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 Hedenochtend is de gast André van Duivenbode. Hij werd geboren op 25 september 1963 in Rotterdam. Hij doorliep de middelbare school, studeerde hbo-bedrijfskunde... en trouwde met zijn geliefde Bianca. Hun geluk werd bekroond met de geboorte van drie prachtige zonen. Robert, Bart en Tim. De kleine Tim werd geboren met het syndroom van Down. Het hummeltje had in zijn prille leven al meer dan 100 dagen in het ziekenhuis doorgebracht. En overleed in 2001. Deze ingrijpende gebeurtenis inspireerde onze gast tot het oprichten van Stichting DADA. Een stichting die actief bijdraagt aan een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland. Welkom, André van Duivenbodem. Goedemorgen. Goedemorgen, ik zie hier op de voorkant van mijn mapje. André van Duivenboden Een, uh, een post-it uh, geplakt: Wake-up call. 3 uur 45, uitroepteken. Nou heb ik je gebeld om 3 uur 40. Excuses daarvoor. Maar hoe voelde dat? Nou, plezierig. Hè? Plezierig om. Uh... Nee, het was vanmorgen heel vroeg, Noor. Uh, maar ik was gelukkig al wakker. Dus ja, het was vroeg. Het was vroeg, ja. ja. Ben jij een matineus mens of uh, bloei jij op in de avond? Of alle 24 nee, uur ik, maximaal ja, ja, inzetbaar? Ik, ik geniet van elke dag. Ik leef elke dag mijn droom. Dus nee, goed, s morgens vroeg beginnen. En s'avonds proberen op tijd naar bed te gaan. Maar goed, een week heeft maar zeven dagen. En in het proberen zit ook eigenlijk al het toegeven dat het niet altijd even goed lukt... Dat lukt niet altijd, nee. Goed, en dan ben je inderdaad uh, nog uit leeftijd misschien ook wel een beetje meespelen. En dan is het aan het eind van de week is het altijd weer wat, uh, wat moeilijker. En dan moet je gisteren naar, uh, naar je club toe. Dan gaan we ook nog verliezen. En dan je was club? Het, dat is Sparta, dat Rotterdam? Is Sparta, ja. Ik weet niks van voetbal. Nee, nou goed, uh, dat dacht ik ook dat ik het wist. Maar goed, uh, En dan is, vanmorgen was het vroeg. Maar wel de, plezierig. Dreigen ze nou ook nog te degraderen voor het eerst in weet ik voor hoeveel jaar? Ik vond je introductie heel mooi. Maar nu wordt het wat maar minder, hè? Maar dit wordt confronterend, ja. Ja. Hou dus... je niet van confrontaties? Uh, jawel hoor, jawel, jawel, jawel. Maar toevallig deze als het uh, voetbal nou, betreft Nou, deze gaat niet. me dan ook nogal aan mijn hart, ja. Dus uh, nee, goed, het gaat dit seizoen niet wat we ervan verwachten. Maar laten we hopen dat het, uh, dat het beter gaat. Ja, maar heb ik wel gelijk met mijn opmerking... ondanks het feit dat ik weinig verstand heb van voetbal... dat ze dreigen te degraderen. Nee, maar, naar een nee andere... ze staan in het linker rijtje, dus... Oh, dat is gebeuren. voor de kijker links nog? Ja, voor de kijker links. En als we voor de kijker rechts staan, dan uh, ja. gaat het heel erg fout. Ja, dan gaan wij met de hoofd naar beneden lopen. Ja. Dat doen we eigenlijk al een beetje. Een confrontatie, die, die vind je prima. Maar wanneer het je echt aan het hart gaat... dan wordt het lastiger om ermee om te gaan? Nee hoor, ondanks dat ik wel een ben. Maar goed, confrontaties... Uh, veelal overkomt je dat. Hè? Ja, Ga je ze zelf niet aan of lok je ze zelf niet zo makkelijk aan? Nou ja, nee niet, niet, nee, niet als het niet nodig is. Ja. Soms wel een zakelijk vlak, maar goed, dat is. Uh... Ja, want ik denk wanneer je bedrijfskunde hebt gestudeerd en dat ook in de praktijk moet neerzetten, dat je af en toe best wel. Nou ja, Ik zit meer, meer aan zijn. de saleskant, dus je bent mee bezig met mensen. Je bent een mensen-mens, dus je probeert het ook altijd op die manier op te lossen. Maar dat gaat natuurlijk niet altijd. Nee. Je zegt net, ik, want ik ben toch wel een gevoelsmens. Laten we eens even bij uh, het, uh, het begin beginnen. Het, het, het ja. kleine jongetje, het kleine Andreetje. Ja. In 1963 in Rotterdam geboren. Wat voor, ja. wat voor manneke was Andreetje? Um, ja, dan zou ik bijna zeggen, dat moet je aan mijn moeder vragen. Maar um, ja, ik denk gewoon een vrolijk ventje. Een prachtige jeugd gehad. Geboren tegenover het stadion. Vandaar de liefde. En um, uiteindelijk via de wijk Blijdorp in Rotterdam... Uh, mijn vrouw opgehaald in Krimpen en nu woont het in Nieuwekerk aan de IJssel. Leuke jeugd gehad. Ik denk een, uh, een probleemloze jeugd gehad. Wat bedoel je met je vrouw uh, opgehaald? Nou, omdat ik maar twee jaar in Krimpen aan de IJssel heb gewoond. Okay. Dus daar woont helemaal schoon familie. Dus uh, nee, goed, uiteindelijk in Nieuwekerk aan de IJssel. Maar ik denk ook een heerlijke jeugd heb gehad. Met alle... Uh, jo, een kind van gescheiden ouders. Wel goed, uh, gelukkig goed omgaand met... Uh, met zowel pa als ma, um, maar wel opgevoed door mijn moeder op een hele plezierige manier. Broers en zussen? Nee, mijn stief, ik heb een stiefzusje. Eén stiefzus? Ja, mijn vader is hertrouwd en uh, ik vind het een heel nauw woord, stiefzus. Dus ik heb nog een zus, een oudere zus. Ja, en, en die zus die was er al toen jouw ja. vader hertrouwde met ja. die dame en die ja. had die dochter al. Ja, kunnen jullie met elkaar goed overweg? Ja, ondanks we hebben allebei eigenlijk natuurlijk een druk leven. Dus je, je spreekt elkaar natuurlijk te weinig. Maar ja, goed, ik denk dat dat met, met een hoop dingen... dat je toch denkt van ja, je moet echt tijd hè, investeren in elkaar. Want uh, en dan moet je tijd voor vrijmaken. Dus we spreken elkaar zeker met een regelmaat. Uh, maar af en toe wil je dat natuurlijk wel, wel eens wat meer. Dat je ja, toch dat je wat dichter bij elkaar bent. En, uh, maar ik heb een hele goede relatie mee. Ja, want ja. ik kan me heel goed voorstellen dat vooral omdat je eerder zei, ik ben toch wel een hele gevoelige jongen, dat dan ook juist die familiebanden zo ontzettend van belang kunnen zijn. Nee, maar dat is ook zo. Om de dingen te delen, ook van toen, maar ook de dingen die je later Ja, maar dat komen. doen we ook wel, dat ja. doen we ook wel. Um, dus uh, uh, alleen, ja goed, de, de, ja goed, als je drukzakelijk bent en dan nou, goed, uh, als je met daden natuurlijk in de weer bent, uh, of natuurlijk, maar dat is zo, dat kost gewoon heel veel tijd. Even en dat de Duidelijkheidsstichting koste... Dada, stichting daar gaan we het zo meteen natuurlijk uitgebreid ja. over hebben. Ja, nou, en dat, dat, dat, de dingen die je doet kosten heel veel tijd. En dat gaat uiteindelijk ten koste van, van een stuk gezinstijd. En um, ja, ja daar maak je dan keuzes in. En dan kom je wat minder aan toe om uh, uh, bijvoorbeeld uh, met, uh, met je zusje, uh, zeg maar, vaak elkaar te zien. Dus ze is dus vaak even bellen onderweg of. Uh, dus dat gebeurt en dat gaat goed. Dus. En hoe was het om in Rotterdam op te groeien? Ik ben namelijk zelf iemand die van het platteland afkomstig ja. is. En ik kan me helemaal niks voorstellen bij het opgroeien in een stad. Dat, ik, dat lijkt me wel heel bijzonder, omdat er bijna altijd reuring is. Ja, dus het, het is boeiend en het is natuurlijk altijd herrie. Ja, er gebeurt veel. En we woonden natuurlijk centraal. Want ik ben na, na vijf jaar zeg maar, in Rotterdam West hebben gewoond, we zijn we naar waar ik blij door heb gegaan, wat vla vlakbij het centrum is. Dus ja, goed, dan is het qua jeugd ook fijn, hè? Qua uitgaan en met je vrienden dingen doen. Dus dat is wel heel, heel plezierig. Ik vind alleen, ja, goed, dat Rotterdam wel... Eh... Ik ben er ook eigenlijk wel bewust weggegaan... omdat ik eh, eh, vond dat de periode Rotterdam ook voor mijn kinderen niet goed was. Wat dat was bijna... er niet goed aan? Nou, wat, wat te vijandig. En uh, zo ervaarde ik het overigens, hè? subjectief. Het is een bewuste keuze gemaakt om uh, inderdaad uh, wat verder uit Rotterdam te wonen. Maar ik vind, het, uh, ik vind het een heerlijke stad. En ik vind dat er heel veel goede dingen zijn gebeurd. En ik kom er ook graag. Heb jij het gevoel gehad dat je zelf als kind zijn in Rotterdam... dus inderdaad hebt moeten leren pittig van je af te bijten... meer dan dat je bijvoorbeeld in een wat rustiger omgeving ja, opgegroeid ja, zou zijn? Ja, dat merk ik aan mijn kinderen. Die zijn veel beschermder opgevoed. Maar is dat dan juist een voordeel of een nadeel? Zou je ook nou, nog ja, kunnen denken... Ja, luister, het ja. is wel goed om zo weerbaar te zijn. Ja, ik denk dat, uh, dat's, dat ze dat beide iets, dat ze dat iets meer zouden mogen hebben. Ja. En waaruit ja. zich dat, dat te beschermd nou, opgevoed ja, zijn goed, een in, in, in? alles, denk ik. ik bedoel, uh, we hebben het net over voetballen. <laughs> ja. Maar goed, uh, mijn jongste zoon voetbalt. En daar mis je natuurlijk wel eens wat brutaliteit. En van je afbijt. Ja, want dat is op het veld wel nodig, hè? En af en toe is op iemands tenen gaan staan. Ja. Dat mag je dan niet zeggen, maar... En dat is natuurlijk... Uh... Ja, nou goed, ik denk dat je inderdaad, inderdaad wat meer voor, je, voor jezelf opkomt. Tenminste, uiteindelijk, uh, ik heb dat wel geleerd, ja. Dus meer voor jezelf te staan. Dus dat, dat, ik denk dat dat wel het verschil is. Ja. En, en zat dat er van origine in jouw karakter niet in? Heb je dat echt door dat stadsratten uh, opgroeien ja. gekregen? Ja, dat denk ik ja. Ja. Ja. ja. ja, en ook wel voor mijn vader. Want mijn, mijn moeder woonde in, uh, in de Jozefstraat. Dat, was, uh, of, dat is nog steeds uh, een zijstraat van de Kruiskamer. Ja, goed. En daar, is natuurlijk, uh, daar moest je wel voor je recht opkomen. En dat, dat, ja, mijn vader die, uh, die heeft mij toch iets anders daar ook wel in opgevoed. Maar goed, het is echt proberen toch voor jezelf op te komen. Ondanks dat ik, ja, dat heb ik al meer meegekregen... dat, dat ik, je probeert het met je kinderen wel er ook mee te geven. Maar dat dat toch, ja, goed, het is gewoon te beschermd. Misschien wel te goed. We zorgen te voet. We, ja, maar goed, maar wel plezierig. En denk je dat dat een algemene trend is? Dat, dat we te goed zorgen uh, voor, voor de kroost waardoor ze... Nee, want je kan nooit te goed voor kinderen zorgen. Ik denk nee. het ook niet. Nee. Maar je kunt, maar goed, wat, je kunt wel wat... extra dingen aanreiken... waardoor ze ja, een, een gedeelte van die weerbaarheid uh, zich toch eigen kunnen maken. Ja, maar goed, het moet ook in je krachten zitten. Ja. zitten. Op wie lijk jij bijvoorbeeld, wat je ouders betreft het meest? Op, op je vader, vader, op, op, op je moeder? moeder. Ja. In welke opzicht? Nou ja, goed, ik denk de, de humor, hoe we in elkaar zitten... het uh, toch wel direct in communicatie. Uh, uh, het uh, hoe ik ben... Uh, en mijn vader was wel, was wel een, een, ja. Ik lijk wel in mijn doen laten op mijn vader. In de zin van als je nu foto's zie en een filmpje, dan denk ik: van god, het loopt jou. Hoor. En, um, en ik ga wel op hem lijken. Vaak dat ik dacht: van tjie, wat een zeur. Maar goed, hij heeft altijd wel gelijk gehad. Ik probeer ik altijd wel op mijn kinderen ook over te brengen. Ik denk: ja, goed. Dat dacht ik ook van mijn vader. Maar ik probeer er nou iets van mee te nemen. Ja. Maar gelijk wel op mijn moeder. Wat, wat, wat is een belangrijk voorbeeld waar hij in dan gelijk heeft gehad? Ja, goed. Kijk, als je natuurlijk wat ouder wordt... en goed, we hopen dat we oud worden... dan krijg je natuurlijk wat littekens in je leven. En littekens bedoel ik dan in de zin van dat je dingen meemaakt. En die man had natuurlijk al meer meegemaakt dan ik. En je bent natuurlijk soms eigenwijs. Dat zie ik natuurlijk nu aan mijn eigen kinderen. Want je denkt natuurlijk al dat je er bent. En dat je, dat je de jongen bent en de guy. En dat je... Nou, goed. Maar... De kaai? Ja, ja, toch? En wat betekent dat, de kaai? Nou ja, dat je, dat je de jongen bent. Dat je denkt dat je, dat je alles weet. Onoverwinnelijk, onsterfelijk. En je, ja, en dat je natuurlijk... Uh, de dingen die je zegt, dat het natuurlijk niet zo is. Want ja, goed, dat zegt je vader. Dat is natuurlijk een wat oudere man. Stel dat ik een van jouw zoons zou bellen. Uh, die van 17. Ja. En ik zou zeggen, goh... Um, zeg eens één... Een... Positieve dingen over je vader. En stel er is één negatief ding tegenover. Wat zou er komen, denk je? Ik denk dat hij positief zegt dat uh, de humor. De lol die we altijd met elkaar hebben. En het negatieve, dat ik denk dat hij zegt dat ik te veel zeur over dat hij zijn huiswerk moet doen. Ja, heel begrijpelijk. Ja, want het is voor hem is en voorspelbaar. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En als ik jouw moeder zou bellen. Ja. Wat, wat zou positieve jij? Positieve ja. ja. Nou, ik denk het eerste, hetzelfde. Dat ze het geweldig, doet, um, uh, geweldig vindt uh, wat, ik, wat ik doe. Maar goed, daar gaan we straks over hebben. Um, maar dat ik veel te druk ben. Dat, is, dat ze zegt als zijnde negatief. Uh... Een te heftig drukke agenda, ja. volgepropt en te weinig tijd ja. voor misschien de hele kleine ja. dingen des levens. Ja. ja, en ik hoop dat we dat uit de spreijsvraag doen in plaats van het boek. Ja, maar je zei en dan wel voor, meteen dat, en dan dat voor, je dat dan, wilde winnen. En dan voor veel geld. En dan uh, geld, gaan we dat gewoon winnen. En dan want gaat het ik geld weet natuurlijk Dada. Dat, En ik weet zeker dat ze dat zegt. Uiteraard. uiteraard, ja. uiteraard. Ja. ja, je had het uh, over de prijsvraag... van de, de Lichter leven kalender van de ja. Net van der Ham. Jij zei meteen voor de grap dat je vrouw Bianca... aan de wel zou winnen, maar je had het eigenlijk over jezelf. Ja, want het ging over afvallen. Ja. ja, maar dan op een spirituele manier. Dus je hoeft niet te stoppen met dat drinken van die heerlijke wijn. Ja. Jij bent geboren in 1963... Daarover zei jij ook dat het een goed wijnjaar was? Ja, dat heb ik me ooit laten vertellen. Ja. Ja. Heb je er zelf ooit uh, dan iets van geproefd uit dat jaar? Want dat lijkt me dan nee. heel lang bewaard gebleven. Nee, wel, uh, uh, wel port. Ja. Vriend Willem heeft uit port van me meegenomen. Dus dat, uh, dat wel, maar niet uh, uh, wijn niet. Ik heb ook een keer port uit 1962 gedronken. Dat ja. is mijn geboortejaar. Ja. En uh, die kreeg ik voor mijn ik geloof dertigste verjaardag, van mijn broer. En die heb ik toen eigenlijk ritueel opengemaakt. Want ik heb hem nog eindeloos bewaard. Op het moment dat ik wist dat mijn moeder zou gaan overlijden. En toen dacht ik, nu ga ik deze fles met een paar vrienden... vlak voordat ze dood gaat op verschillende momenten... uiteindelijk helemaal soldaat maken. Ik vond het een hele mooie volle port. Maar het had ook iets zanderigs. In de zin van, ja, dit is, dit is echt van lang geleden... Wat vond jij daarvan, de Porta 63? Nou, ik kan me niet meer herinneren, maar volgens mij vond ik het heel lekker. Want hij was snel leeg. <laughs> Verbaasd me niks. Nee. We gaan heel even terug naar uh, dat moment dat jij geboren werd. Ja. Dat was namelijk op 25 september 1963. En wij gaan altijd in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek naar een fragment uitgezonden precies op die dag... dat jij geboren, u geworpen werd... En we hebben wat gevonden. En het leuke is dat het zich ook nog afspeelt in Rotterdam. En het gaat over um, het verslag van de verdeling in Rotterdam... van de opbrengst van de kinderpostzegels. O. Dus het heeft ook nog met kinderen te maken. André van Duivenbode, wij gaan terug naar jouw geboortedag... 25 september 1963. De miljoenennota van de kinderpostzegelactie. De miljoenenopbrengst van de verkoop van de serie Kinderpostzegels is vanmiddag in het Postdistrictskantoor van Rotterdam verdeeld. Professor Hornstra, voorzitter van het comité, was het die de totale opbrengst van de actie bekendmaakte. Ja, 3.25.000 gulden, netto. Is dat steeds meer dan de voorgaande jaren, professor? Ja, we hebben de, ieder jaar nog stijging gehad. Verleden jaar meen ik een stijging van 150.000 gulden nog. Dat wisselt van jaar tot jaar, maar er heeft altijd nog een stijgende lijn in gezeten. Ja, ja. Professor, waar gaan die gelden nu naartoe? In. De, die gaan naar honderden instellingen. Dat zal u niet interesseren wanneer ik u al die honderden instellingen nee, ga noemen met de bedragen. De hoofddirecteur van de PTT, de heer Holboom, kondigt alweer het verschijnen van de nieuwe serie Kinderpostzegels af. Deze vijf zegels dragen de afbeelding van Hollandse kinderliedjes. Jongens en meisjes uit de kleuterklas van de Montessori-school Kralingen... waren de eerste die op hun eigen speciale manier de liedjespostzegels aan de man brachten. Was op 25 september 1963. De geboortedag van onze gast. André van Duivenbode. bij Nachtvluchten in Actie hier op Radio 1. Het is uh, 19 minuten over zes. Je zei meteen. wat een prachtige opbrengst. bij die kinderpostzegelactie in 1963. Dat oh. zijn nog eens bedragen. Ja, dat is een hoop geld. Ja, dat is een hoop geld. Dat is een hoop geld. Wat was het moment dat jij um, als, laten we zeggen, jongeling wist dat je uh, ergens toch een beetje een zakelijke kant op zou gaan... en bedrijfskunde zou gaan studeren? Nou, dat bedrijfskunde heb ik pas op latere leeftijd gedaan... want ik heb uh, een bouwkundige opleiding. Ik heb uh, inderdaad, wat jij zegt, de MAVO gedaan. Daar heb ik wat langer over gedaan, dan de bedoeling was. Um, toen ben ik MTS doen, bouwkunde. Want ik wilde altijd bouwkundig tekenaar worden. Ja, ik vraag me nog steeds af waarom. Maar, maar goed, ik zat op die, op die opleiding en toen had ik een praktijkleraar... en die zei al heel snel tegen mij... André, als ik jou één advies mag geven... jij moet de handel maar ingaan. Want ik heb, ik heb twee linkerhanden. En, uh, nou, en dat heb ik, uiteindelijk heb ik dat te harte genomen. En toen ben ik... Was je het ook met hem eens? Wist je al ja, dat hij gelijk had? Ja, ja, goed. Ik vond het overigens heel leuk... Ik vind de bouw ook, want ik, zit, ik werk in de bouwbranche. Het is een, geweldig om daar te vertoeven. Um, maar ik had al heel snel door dat... Uh, en, het net over mijn moeder. En die had ook een winkeltje en die stond ook op de markt. en uh, ja, Dat vond ik geweldig. Dus um, uh, nou goed dus de andere ging de ander in... En, Hield André wel eens, toen is, hij nog wat jonger was, op de ja, markt? Ja, fantastisch. Ja. Echt geweldig. En, en ja, goed, en André is nog steeds in de handel. En uh, inmiddels, uh, want uh, als je wat ouder wordt... En, uh, dan krijg je ook nog een speldje. Dus Dat is recentelijk gebeurd. Heb je een speldje gekregen? Ach, wat zijn we zo blij zo. mee. Ja. je nee, werd goed. het uitgereikt? Nou, op, uh, op, op bedrijf. Hè. Je bent 25 jaar bij, uh, bij de zaak. En dan, uh, dan krijg je dat. Dus nee, ja, goed, hartstikke leuk. En, uh, dus ja, ik had snel door. Uh, handel, dat is wel mijn ding. En uiteindelijk, als je daar een paar jaar vertoeft... Uh, nou ja, goed, dat, uh, dat, dat zit wel in mijn bloed. En uh, met name het handelen vind ik leuk. Uh, en met mensen omgaan. Om het samen met mensen te doen. En ook bij mensen je spullen te slijten. Want, uh, maar goed, dat gaat natuurlijk nu inmiddels wat verder. En uh, het is natuurlijk niet alleen maar... Uh, Zeg maar uh, producten die je verkoopt, maar het zijn ook diensten. En uh, je probeert samen met, uh, met je relaties uh, probeer je toch uh, ja, patiëntjes er aan over te houden. Dus ja, dat is. Uh, ja. En dan komt er een moment waarop je Bianca tegenkomt in je leven. Hoe ja. hebben jullie elkaar, eigenlijk, is, is, uh, hoe nou, heb je elkaar ontmoet? Ze is niet je eerste vriendinnetje geweest, neem ik aan. Dit wordt live uitgezonden. Dit wordt live uitgezonden. En zij luistert volgens mij ook mee, heb jij oh. mij verteld. Nee, het was mijn eerste vriendinnetje. Nee, nee, <laughs> Bianca heb ik op het bedrijf leren kennen. Dan was het niet en, je eerste vriendinnetje. Dat was niet mijn eerste vriendinnetje. Ja. En, nou ja, goed, het was... Uh, nou, Bianca leren kennen. En uh, uiteindelijk in uh, 1996 getrouwd. Dus, nou, je, je begint na te denken. Weet je het zeker in 1996? Want anders bellen we even... Nee, niet doen. Maar dat weet ik wel. Ja, dat weet je zeker. 6, 6, 96. Oké. Okay. Ja. ja, en ongelooflijk blij mee. Dus uh, ja, goed. En we hebben het uh, fijn samen met, uh, met, met, met de mannen. Ja, dat, het vind het ook zo mooi uh, ingevuld uh, op onze vragenlijst. Uh, die wij dus altijd uh, toesturen ter voorbereiding. En dan burgerlijke staat wordt dan door ons gevraagd. En dan staat er zo heel... Tenminste, wij vonden dat allebei heel liefdevol, Barbara en ik. Getrouwd met mijn Bianca. Ja ja. ja. ja? Ja. Dat is mooi. Ja, omdat ze wel bij mij erg hoog op de ladder staat, ja. Ja, het is uiteindelijk... Nou ja, goed, het is wel je alles... En ik neem aan dat dat andersom voor haar ook zo is. Of verandert zoiets wanneer er kinderen komen? Dat kan ik me ook zo goed voorstellen. Nee, nee, nee. Nou goed, ik denk dat uh, dat, je, uh, dat het verandert dat er als, als de kinderen komen. Omdat je dan druk bent met je gezin. Het managen van je gezin. En dat je uiteindelijk... Uh, nou goed, er is natuurlijk wat anders ook nog tussendoor gekomen met Tim... Maar dat je uiteindelijk merkt als je, als je kinderen weer ouder wordt... dat je weer meer naar elkaar toe groeit. Zo ervaar ik dat wel. En ik denk Bianca ook. Omdat je ja, dan ook weer ziet dat je kinderen verzelfstandigen. Ja, en dan ga je toch weer meer dingen samen doen. En, uh... Ja, misschien groeien je ook niet eens echt wezenlijk uit elkaar. Nee, nee, nee, helemaal alleen niet. Alleen is, is, is het bewustzijn Bewust, het, ietsje minder ja. aanwezig van, merk... van, dat, van, ja. van die symbiose... omdat die kinderen zoveel aandacht ja, vragen. Ja, ik merk inderdaad dat, het, het be, dat je weer bewuste dingen met elkaar doet. Ja. Ja. ja. ja. Uh, en heeft zij wel... Want ik neem aan dat zij ook best wel een druk bestaan leidt. En zij wel kunnen accepteren, want je zei het eerder in het gesprek: eh, dat jij af en toe eh, inderdaad de tijd moest managen. Want je zegt, je moet een gezin managen. Mm. Maar dat je ook soms misschien wel te weinig tijd had om in dat gezin door te brengen. Uh, nou, ik denk dat dat ons wel aardig afgaat. Alleen het, het punt is dat, kijk, als je een drukke baan hebt. En ik had het net over, daar hadden we het inderdaad over, over... dat het ten koste gaat van je gezinstijd. Dus als je natuurlijk iets gaat doen... en dat heet, dat heet dada, dan kost dat veel tijd. Een van de dingen werken, want ik heb één verantwoordelijkheid... zeg ik altijd, en dat is dat ik voor mijn gezin moet zorgen. En dan moet je, ja, dan moet je energie aan besteden aan je werk... en daar word je voor betaald. Ja, en daarnaast is het natuurlijk dada. En dat, ja, dat is zo enorm gegroeid... Dat dat, ja, dat gaat, dus dat gaat ten koste van gezinstijd. En dus, dus moet Bianca meer doen. Dus je kan uiteindelijk dat alleen maar doen als je vrouw dat draagt. Als je ja, je, je, je vriendin, waar je het samen mee doet, het, het, het mededraagt en doet. Nou ja goed, en, en dat doet Bianca. En dat is natuurlijk heel plezierig. En daarom kan je het doen. Ja. Even voor alle duidelijkheid, de stichting Dada. Een stichting die zich inzet voor zieke kinderen die extra zorg... En voorzieningen nodig hebben. Um, opgericht natuurlijk. Maar naar aanleiding eigenlijk van een hele ja. ingrijpende gebeurtenis. Je ja. uh, bracht het net al heel even ter sprake. Uh, drie zoons hebben jullie gekregen. Uh, Robert en Bart en Tim. En uh, Tim die is uh, geboren en had het syndroom van Down. Ja. Ja, Tim is. Uh... Ja, de aanleiding van de stichting. Kijk, Tim is geboren in 1998. 18 juli 1998. Werd geboren met het uh, syndroom van Down. Nou goed, ik, ik zeg altijd als op zich... Ik deed toen maatschappelijk al een paar dingen... voor mensen met een, met een verstandelijke met een beperking. Um, dus ik had al heel snel de omschakeling... dat ik dacht van, nou ja, goed. Bedoel, het voldoet natuurlijk niet aan je verwachting. Um... Hoe, hoe is de boodschap die dan binnenkomt? Hoe, hoe ervaar je dat? Hoe voelt dat? Ja, dat is natuurlijk ja... Nou, ik zou bijna zeggen, je gelooft het niet. Huh? Is dat het eerste jaar, ongeloof? Nou, ik denk bij Bianca wel. En bij mij was het zoiets van, ja... Ja, ik weet niet wat ik toen dacht, maar dat was een... Ik weet wel wat ik dacht. Ik dacht na een halve minuut van, ja goed, nu is het grote mannenwerk... en nou wordt er echt van je verwacht dat je als vader optreedt. En wat is dat dan als vader optreden? Nou, Vassen. Uh, Bianca in de gaten houden. Zorgen dat je uh, dat uh, emotie wint het natuurlijk vaak van verstand. Dat nou, wou dus, ik net zeggen. Het klinkt alsof maar, je ja. de emotie wil wegdrukken. Nou, dat doe je wel even. Omdat uh, dat je denkt: van ja, wat is dit? Nu moet ik er even bij blijven. Want dit maak je natuurlijk gelukkig niet elke dag mee. Maar goed, uh, Tim, uh, uh, ik had heel snel dat ik dacht van nou, oké, okay, ja, goed zin nou, goed, uh, Dan kun je ook een hele mooie tijd. Uh, ja, dat, dat gezellig. Ik zei altijd van nou goed, de barbecue gaan we straks toch gezellig met z'n allen wel. En daar is Tim uh, natuurlijk ook uh, een welkome gast en daar gaan we veel lol mee hebben. Maar goed, en dus nou snel bleek dat uh, Tim ook niet goed gemaakt was. Oftewel, hij had veel. Uh, goed, er gebeurt natuurlijk veel met uh, kindjes met syndroom van meen 50% daarvan uh, een hart hartafwijking heeft. Nou goed dat had Tim ook. Maar dan ook nog eentje die. Uh, ja, een vrij ernstige afwijking was. Hoe snel werd dat geconstateerd? Dus ja, dat ook nog de extra afwijkingen vrij snel. heftig aanwezig ja, waren? Ja, snel. Dus ja, goed, er komen dan allerlei complicaties komen er dan op je af. En uh, het hart kwam al vrij snel ook uh, boven water. Ja, goed, en dan, uh, uh, ja, dan, dan... Ja, dan ga je... Ja, ik wil het woord overleven niet gebruiken. Maar ja, goed, dan moet je je focussen. Hè, want uh, uiteindelijk zorgen dat... Uh, dat Tim zo comfortabel mogelijk aan zijn, dachten we toen nog, aan zijn herstel kon werken. Dus ja. daar hebben we heel veel energie aan besteed. Ja, jij, jij beschrijft eigenlijk je eigen reactie als. nu moet je de grote man worden, hè, ja. de echte vader gaan uithangen. Ja. En, en dat lijkt er bijna op alsof je de emotie inderdaad wegdrukt en jezelf de opdracht geeft om niet onderuit te donderen. Hoe deed Bianca dat? Hoe, hoe, hoe ging zij met die eerste momenten... om van confrontatie met dit is er aan de hand... en dat kunnen de mogelijke consequenties zijn? Nou, Even, even terug, even als het mag, Nora, reagerend ja. op het feit van uitsluiten. Kijk, ik zeg dat wel eens vaak. En dat bedoel ik ook wat ik net zei met mijn kinderen. Dat je probeert uh, uh, in ieder geval iets van je littekens te vertellen... dat ze daar wat volwassener door worden of dat ze wat meer zeg maar, zich kunnen richten op de dingen die voor zich liggen... is dat je uiteindelijk, want dat is natuurlijk gemeen... dat je, ik zei altijd, vroeger wilde ik maar drie dingen. En dat was veel geld, een, een hele mooie auto en een lekker wijf. En ik mag van Bianca dan niet zeggen, mooie vrouw moet ik wel zeggen. Maar dat de derde, dat heb je in ieder geval volgens mij. Ja, je. nou goed, dat ja. Is, ik zeg altijd, één is mijn geluk. Maar dat is, dat is je vertrekpunt. En uiteindelijk door dat je, dat je dingen in je leven meemaakt... Uh, en dan ga je daar anders over denken. Je, vaak is het inderdaad, je hebt het net over confrontatie gehad... dat je iets meemaakt en daardoor je leven verandert... en daar anders mee omgaat. En uh, ja, Tim overkwam ons ook. En toen dacht ik ook van... shit, ja dat, dat kan ook, hè? Ik bedoel, het is niet altijd een roze wolk. Ja, en toen ging Bianca ermee om? Ja, goed, ik herinner dat... ja, goed, die geloofde het in het begin niet. Die dacht, ja, maar goed... Kijk nou naar hem, die heeft toch geen down? Maar goed, dat hebben we heel snel, uh, ach, joh, dat, dat gaat zo snel. Uh, dat je denkt van ja, het is ook gewoon zo. Nou oké, okay, zo so wat. We gaan er gewoon voor. En dat hebben we ook gedaan. En jullie bleven ook heel dicht bij elkaar ja. emotioneel gezien. Want je ja, ziet je ook wel eens gebeuren sprake, dat ja. mensen dat samen nou, niet dat aankunnen. Omdat zo, ze niet dat, kunnen delen. Ja, nou, goed. En dat is, bij ons is dat heel goed gegaan. Want um, je ziet ook dat mensen het soms zelf verwerken en dan uit elkaar groeien. En ik denk dat bij ons juist andersom gegaan is. Dat we het alleen verwerkt hebben, maar ook samen. En, um, en misschien is daardoor ook wel hetgeen wat we nu hebben. Ja, misschien is dat ja, helpt dat er wel aan mij? Weet ik eigenlijk niet. Maar. Duidelijk werd dat het voor Tim heel lastig zou worden en dat er ja. niet zozeer aan herstel gewerkt werd ja. dan wel. Zo comfortabel mogelijk ah. hem laten ah. zijn zoals hij was, maar wellicht een aflopende zaak. Nou, dat was eigenlijk, uh, want wat je natuurlijk gauw. Wat je snel. Uh, want je wil natuurlijk uh, iemand zo lang mogelijk bij je houden. Dus waar je in je onwetendheid dan over praat, dan ga je proberen naar verwachtingen te vragen. En hoe oud kan die dan worden? En, nou goed, uiteindelijk worden dan wat getallen genoemd. En, en dat was in ieder geval ergens rond de 20, 22. Want zijn hart had toch een bepaalde beperktheid. En, uh, maar goed, Tim is uiteindelijk maar 2,5 geworden. En uh, met, uiteindelijk met een katheterisatie. Om te kijken wat de status van zijn hart was. Ja, vermoedelijk zijn er wat bacteriën bijgekomen. Excuus. En uh, ja, goed, is hij uh, uiteindelijk toch nog onverwachts overleden. Want ja, goed, één. Want ik praat er altijd. Uh, ik vind het altijd fijn om erover te praten. In die zin dat ik. Uh, blij ben dat hij er geweest is. Omdat hij uiteindelijk mijn, mijn leven ook veel rijker heeft gemaakt. Ja, en, dan dat, en het eerste levensjaar was echt een struggle of life. Want het was. Ja, goed, hij heeft op twee keer op het punt gestaan dat hij. Uh, ja, dat hij, dat hij dachten van ah, goed, hij redt het gewoon nu niet meer. Maar goed, uiteindelijk, en ik, ik, ik, ik weet niet, ik, ik geloof, nu moet ik altijd meer oppassen wat ik altijd zeg. Want ik wil. Nou, hier of ik, ik wil Radio mensen 1, niet daarmee. Nou, nee, maar mensen niet mee, mee, mee, mee tegen de schenen schoppen. Maar kijk, ik geloof niet in God. Oh, maar ik geloof. Maar ik geloof ook niet in toevalligheden. En dat wil ik eigenlijk maar zeggen dat ik wel meer naar mensen toe ben gekomen die geloven omdat er een aantal dingen uh, nou goed, zijn gebeurd... waarvan ik denk, dat is denk ik niet zomaar gebeurd. Zo ook dat Tim, wat ik je net zei... In, uh, goed, het eerste jaar heel zwaar heeft gehad. Maar het laatste anderhalf jaar van zijn leven... dat het eigenlijk goed ging. En uh, dat hij wel verzorging behoefde. Maar heel vrolijk en, en leuk. En, het uh, nou, was een heerlijk, heerlijk ventje. Maar ja. Ja, ergens zeg je in, de, in een interview ja. zeg je dat, dat het een, een heel jolig jongetje was. Hmm. Want kijk maar in de poppetjes van zijn ogen. Dat was ook heel grappig, want in het ja. voorgaande uur... was er een interview met Annie de Reuver. Ja. En dat begon met dat liedje. Ja, ja. Ja, dat, in dat, ja goed. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Ik hoorde het toen ik hier naartoe reed. En ja, de glimlach van een kind. En dat was wel doeltreffend uh, voor Tim. ja. ja. En even terzijde, zolang je met respect voor mensen die wel geloven zegt... Ja. ik geloof niet in God, dan denk ik ja. dat je daarmee niemand tegen de schenen schroept. Nee. Want in dat opzicht moet je iedereen nee. volgens mij in, in zijn of haar waarde kunnen laten... met betrekking tot geloof ja. of, of uh, ja. humanist zijn of ja. heiden. Ja. Maar toeval. Ja. je gelooft dus niet in toeval. Dat betekent misschien dat je daarmee zegt dat Tim jullie ook heeft uitgekozen. Um, ja, nou goed, ik ben niet... Ik ben niet uh, ja, ik ben te pragmatisch en te veel met mijn voeten op de grond... om er heel filosofisch over te praten. Maar laat ik het zo zeggen... ik denk niet dat hij er voor is geweest. Nee. nee. Je zegt ook ergens dat je... Um, je hebt drie zoons. Hè? Dus, en dan, dan zeg je uh, Robert en Bart en Tim in mijn hart. Ja. Ja. Dus dat is gewoon heel mooi, vol hart dan... Nou, omdat ik elke dag aan hem denk. Ja. En ja, goed. En je ziet vaak mensen die, die Tim wel gekend hebben. Maar ja, die gaan door met hun leven. En die weten wat een dada daar is. En, uh, maar goed te zijn. Maar uh, ja. Als je dat zelf meegemaakt hebt. Dan. Um, en dat heb je wel. Als je bepaald iemand kent die dat ook meegemaakt heeft. Dan. Weet je wat je voelt? Ja. Dus ja, goed. Ik denk daar elke dag aan. Ja. Ja. Je zegt steeds Dada. Dat is dus inderdaad Stichting Dada. Opgericht ja. door jou. Um, in samenwerking met uh, vrienden en kennissen ja. die je daarvoor benaderd hebt. Ja. Dada, dat waren de eerste woordjes van Tim. Ik denk dat het van heel ja. veel kinderen de eerste woordjes zijn. Ja. Ja. Um, in, in de tijd dat jullie in het ziekenhuis waren... ziekenhuis in, ziekenhuis uit, dus toen Tim er nog was... Ja. toen ben je tegen een aantal dingen aangelopen... op basis waarvan je hebt bedacht... hier moet ik, mocht ik er ooit tijd voor kunnen vinden... Ja. Uh, iets in gaan proberen te veranderen. Ja. Je werd, er werd een klein wereldverbeteraar in je wakker... Ja, dat vond ik wel mooi. Wereldverbeteraar, André van Dijvenbonen, ja... Laak het, nou goed, kijk, het eerste, het eerste leefjaar van Tim was natuurlijk een heel intensief ziekenhuisjaar. En uh, ja, ik denk dat wij nu 130, 140 dagen in ziekenhuis hebben vertoefd. Verschillende ziekenhuizen. Uh, ja, goed, je bent uh, dag en nacht daarbij. Je hebt geen keus, uh, want je hebt nog wel andere kinderen, maar je hebt eigenlijk geen keus. Uh, dus ja, Bianca was daar overdag bij. Want het is, je moet het natuurlijk niet aan denken. Je moet proberen zo'n kind in zijn comfortzone te krijgen. Maar nou, als je ouders er dan niet bij zijn, is het natuurlijk helemaal verschrikkelijk. En ik was er dan s'avonds. En als het nodig was, s'nachts. Ja, en dan zie je dingen om je heen waarvan je zegt... Ja, kijk, medisch gezien uh, denk ik dat... Uh, en dat zeg ik even uit eigen ervaring. Ik heb dat natuurlijk aan mensen getoetst voor je aan de stichting begonnen. We hebben we geen klagen. Er zijn wel uitdagingen, het onderzoek, dat, maar dat evolueert ook. Uh, als je kijkt naar mensen die daar werken, uh, ongelooflijk. Met een enorme drijf en roeping. Uh, maar als je kijkt naar de, de, de kwaliteit die die mensen uiteindelijk willen leveren... dus eigenlijk de dienstverlening die ze aan kinderen en ouders willen geven... ja, dat, dat kunnen ze je niet geven, want ze worden daar geremd in de factor geld. Want uh, dat kost geld. Nou, en als ik dan de dingen om me heen zag daarin... als je kijkt naar kindvriendelijkheid, wat belangrijk is... als je kijkt naar oude-kindrelatie, hoe kan je die ouders zo, zo ondersteunen... dat ze uiteindelijk zoveel mogelijk kunnen bieden om naast hun kind te staan. Als je kijkt naar aandacht, als je kijkt naar warmte... als je kijkt naar goed betrokkenheid. Nou ja, goed, misschien kan ik het wel samenvatten hoe je het draaglijker maken kan, kan maken voor het verblijf van een kind in een ziekenhuis. Ja, dat is nog, laat ik het zo zeggen, daar was nog heel veel aan te doen. En Dada bestaat nu tien jaar. Dus we zijn al een stuk op weg. Wat viel jou in de praktijk vooral tegen? Een ziekenhuis is natuurlijk een zakelijke en soms ook kille ja. uh, omgeving. Ja. Dat, dat is in zoverre te begrijpen. Men is daar om een klus te klaren... Hm. En die, en die is in principe ja. medisch gericht. Ja. Dus in dat opzicht snap ik wel dat daar ja. uh, de, de nadruk ja. ligt. Ja. Maar wat is jou bijvoorbeeld persoonlijk heel erg tegengevallen in, in het aanbod van uh, ja, die warme bedding waarin je komt? Nou, schieten? omdat uh, je hebt het net over kilheid. Kijk, als je als kind zijnde is, uh, wat je natuurlijk weg moet nemen onder andere is angst. Mm -hmm. Want je komt natuurlijk in de omgeving. En dan nou geldt dat misschien voor een kind, ja, dat weet ik niet, voor een kind van die een jaar oud is, maar ik praat even de algemeenheid. Wat je mee moet nemen, is angst. Hè? Dus je moet afleiding bieden, je moet een plezierige omgeving creëren. Uh, je moet, uh, afleiding in de zin van je kan natuurlijk zoveel doen met, uh, met de huidige. Uh, je had het er net over dat dit programma ook op, uh, op internet te zien is. Uh, op de, met de huidige middelen die er natuurlijk zijn uh, met communicatie. Kan je dus kinderen die bedlegerig zijn of niet? Die kan je een laptop geven. Die kan, die kan dan communiceren met thuis, met vriendjes, huiswerk. Maak een eigen website tijdens je verblijf. Het is natuurlijk afleiding. En um, ja, en dat, dat, dat heb ik altijd gemist in een ziekenhuis. En uh, goed, ik goed, uh, dat je in ziekenhuizen bent, dat kinderen staan te vechten om een skelter. Ik denk, ja, dat kan toch gewoon niet zo zijn. Er moeten gewoon tien skelters zijn, of twintig. Precies, en, uh, en ik, toen heb ik ook gezegd, van, nou, als ik ooit, inderdaad, je had het net over de tijd, maar als ik tijd en de energie en met name de moed kan vinden om daar wat aan te doen, dan, en op de Rotterdamse, dan we dat gewoon doen. Mochten we dat gewoon doen. Hoe, hoe, hoe moeilijk was het om de moed te vinden dan? Nee, ik bedoel de ja. moed. Je zegt, als ik de moed kan vinden. Ja. De tijd was al een hele lastige. Ja. Dat hebben we al eerder geconstateerd in het gesprek, dat je het heel druk hebt. Nee. Maar waarom uh, was het lastig bijvoorbeeld? Of Waarom vroeg je je af of je die moed wel kon vinden? Nou, omdat ik het... Uh, uh, uh, uh, Tim heeft uh, uh, twee artsen gehad die hem heel erg bij hebben gestaan. Uh, Henk Jan Aanstad en Henk Vezen. En um, daar had ik een gesprek mee. En dat was in Tim's eerste levensjaar, en toen had ik al snel een paar dingen door waarvan ik dacht, daar, uh, daar, daar, daar moeten we wat aan doen. En, um, en met name die moed, dat is een woord wat ik toen gezegd heb. Want ik stond toen naast Tim toen ik dat zei: want nou daar gaan we een keer wat aan doen. En uh, toen dacht ik, ja, maar goed, ik, ik, ik, toen dacht ik, ja, ik, ik weet niet of ik dat op kan brengen dan. Dat, omdat ik nu daar zo mee bezig was. Maar goed, Tim overleed en ik, ik had al uh, na twee weken keek ik Bianca aan... en ik zei, nou, ik ga ervoor. En uh, niet voor het verwerken voor het verlies van Tim, hè, want dat zie je heel vaak... met alle respect wat ik nu zeg, is dat uh, vaak mensen met iets geconfronteerd worden... en uh, het leed verwerkt hebben of een plekje hebben gegeven... en dan uiteindelijk stoppen met zo'n stichting. Maar ik zei, daar nou, niet voor het verwerken voor het verlies van Tim, want... Ik doe het echt voor zijn lotgenoten. En wat ik wil, ik wil een professionele stichting opzetten. Dus als ik, en ik doe het nu tien jaar, maar ik zei toen, uh, of we doen het nu tien jaar. Als we het tien jaar doen en ik heb er geen zin meer in of er gebeurt dat, dat ik het aan iemand over kan geven, dat die stichting doorgaat. Nou, toen ben ik naar een aantal vrienden toe gestapt en, uh, en gezegd van, ah, goed, uh, dit zijn mijn plannen. Toen heb je er wel bij gezegd, informeer je familieleden. Want ja. als ik eenmaal begin, dan gaat het ook los. Ja, roos. informeer thuis. Want het zal ons een hoop tijd en energie gaan kosten. Maar het gaat wel iets moois worden. En dat is gelukt. Ja. Even uh, een stukje terug nog naar het moment dat inderdaad Tim is overleden... Um, het, het, het verwachtingspatroon was 20-22. Dan komt er ineens een bacteriële infectie langs zeilen. Ja. En, en die, die doet zo'n hummeltje dan ineens de das om. Ja. Um, hoe heb je het dan wel kunnen verwerken? Je hebt dat niet gedaan... middels ineens je soort van ongericht in iets te storten. Um, maar je hebt heel wel overwogen gezegd... dit ga ik doen voor de stichting, ja. uh, voor, voor lotgenoten. Maar... Ja. Daarnaast is wel dat verwerkingsproces nodig geweest voor, voor het overlijden van Tim. Ja, nou, kijk, um, ik weet het nog heel goed. Want, um, dus toen heb ik dacht, nou ah, goed, de eerste dagen na Tim's overlijden. Uh, overigens, die dagen zijn... Uh, dat is een hele... Want deze week... Uh, uh, het is nu de 18e, mijn, De 19e. Of de 19e. Ja. ja, goed. Ik ben de nacht overgeslagen. Ja. Dus ja, goed, het is 15 februari is ze overleden. Nou goed, en ik denk al een week daarna. Dus we zouden toen thuis blijven. Omdat we toen dachten van, ja goed, dat is beter. En, en Bianca en ik dachten eigenlijk precies hetzelfde. En keken elkaar aan. En toen zeiden we van, zullen we nou maar gewoon de dingen doen... die we eigenlijk willen doen. En toen zijn we gewoon lekker naar het werk gegaan. En, en wat daaraan bijdraagt, denk ik ook. En gewoon de, de dagelijkse dingen opgepakt. Is dat je natuurlijk gewoon twee kinderen hebt. Die toen inderdaad... Zeven en vier waren. En die gaan natuurlijk gewoon door. En hoe gingen zij daarmee om dan? Die twee jonge kids. En nou, is het is on, dat is ongelooflijk. Dat gaat zo snel. Die slaan. En ze praten er nog. Nou ja, goed. Ik wil niet zeggen elke dag over. Maar regelmatig. Voor Robert was het natuurlijk wel anders. Want die was het oude. Die besefte meer wat er gebeurde. Bart niet. Ik bedoel die... Uh maar het was vier, dus dat komt iets minder. Dus dat minder gaat heel, dat aan... gaat snel door. Dat ja. gaat echt heel snel door. En wie weet, ik bedoel, is dat wel de oorzaak geweest dat we het zo snel hebben opgepakt. Dus ja. Stichting Dada. Um, Dada, ik zei het al eerder tijdens het gesprek uh, op basis van de eerste woordjes die Tim gezegd heeft. Um, Jullie hebben het uit de grond gestampt met zoveel passie en bevlogenheid. En je zegt net zo heel zachtjes, en het is gelukt. Ja, het is meer dan gelukt. Jullie ja. zijn nu tien jaar bezig. Hoe, hoe, hoe hebben jullie het in eerste instantie opgezet? En was je er al van overtuigd? Het zijn twee vragen tegelijk, maar dat kun je wel aan. Was je er al van overtuigd dat je het inderdaad tot een succes zou maken? Ja, omdat ik... Uh, uh... Je had het over bevlogenheid en uh, passie. Ik denk dat ik dat wel meegekregen heb. En dan uh, en, en, en komt het woord noodzaak ook bij. Dus dan denk ik, ja. En uh, het was ook een droom. Um, want ja, goed. Ik denk dat ik... Zo ervaar ik dat wel elke dag uh, mijn droom leef. En toen dacht ik, nou, die droom die moet werkelijkheid worden. En die droom heeft Tim aangezet. Dus, nou, toen ben ik naar uh, een aantal vrienden gegaan. Uh, uh, het bestuur van Dada bestaat nu uit, uh, uit, uit uh, nog drie vrienden: Robert Prins, Jan Paul Schop en Willem van Meurs. Ja, goed, en, en nog een aantal mensen daaromheen die in, in, in de eerste jaren ons erg mee geholpen hebben. Uh, nou ja, goed, toen hebben we gekeken van... Ja, goed, ik had natuurlijk iets beleefd en uh, dat heb ik met hun gedeeld. En we hebben gekeken of we inderdaad ook... Uh, hè, want dat was jouw eerste vraag. Van, uh, en toen heb ik gekeken van, uh, goed, waar, kon, waar kunnen we het positioneren? Wat, wat kunnen we eraan doen? Nou, toen hebben we de, met name wat ik in het begin vertelde... als ik kijk naar aandacht en warmte, betrokkenheid... visuele communicatie, oude kindrelatie. Ja, toen hebben we daden gepositioneerd... En van daaruit zijn we gaan werken om het, om het succes te maken. En we onze doelstelling hebben we het geformuleerd... als het, ja, het genereren of het inzamelen van geld en middelen... voor extra zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen. Want daar is ook zoveel behoefte aan dit soort dingen in Nederland. En um, er zijn... Verschillende manieren waarop mensen dus inderdaad uh, uh, kunnen deelnemen, kunnen, ja. kunnen bijdragen aan de stichting. Even ja. voor alle duidelijkheid, iedereen werkte nog steeds als vrijwilliger. Tenminste, ja, dat las ik ergens. En ja. dat vind ik op zich uh, wel een ja. heel mooi uitgedaan. Nou, we hebben één dametje nu, uh, want we hebben ook een klein een kantoortje. <laughs> nou ja, goed, het kantoortje. is eigenlijk onze speel en uh, onze Annemarie. Die, uh, uh, nah, goed, die hebben we wel gecommit. En uh, dat is eigenlijk de enige betaalde kracht die we een aantal uren per week betalen. Nou, op een gegeven moment kun je waarschijnlijk ook niet Want meer Want dat zonder. kan ook niet meer. en nee. uh, We moeten ook niet denken dat er een dada leven is... zoals iemand als Annemarie... Uh, die gewoon drie dagen per week... Uh, inmiddels uh, zeg maar alles uh, doet. Want ja, we zijn allemaal druk. We zijn inderdaad allemaal vrijwilligers. En die, die houdt de trein op gang. Maar inmiddels hebben we natuurlijk... Uh, waarom de dada... Ja, omdat mensen zich aangetrokken voelen... tot de doelstellingen en de mensen, denk ik... hebben we... Uh, uh, vrijwilligers. Uh, inmiddels uh, hebben we iemand die een pensionada, zeggen we altijd. Dat is onze opa Dada. Die ja, twee dagen per week heel druk is met allerlei dingen. En daarnaast zitten er inmiddels, ja, ik denk, 130 bedrijven particulier omheen. die ons op allerlei manieren helpen. Met, met geld. Dat we projecten kunnen financieren. Maar ook met middelen en met ondersteuning. En uh, doordat het zo'n hecht collectief is, kan dit zoals we het nu doen. En kunnen we het doen zoals we willen? En gaat uh, ja, elke euro er dat is streven dat elke euro wat er inkomt komt er ook weer uitgaat? En nogmaals, er zijn verschillende manieren waarop mensen kunnen bijdragen. Ja. Uh, kun je daar iets over uitleggen? Want stel dat er nu een, een, een luisteraar is die denkt, ja. ik vind het een prachtig doel... Ja. om inderdaad meer zorg en voorzieningen voor zieke kinderen in ziekenhuizen... en medische instellingen uh, te, te, te proberen op te zetten. Ja. Wat zijn de manieren waarop mensen kunnen bijdragen? Nou, wat we uiteindelijk het zijn een aantal, uh, eigenlijk twee netwerken. Hè? Want DADA is, uh, is niet meer dan infrastructuur. We proberen geld te verkrijgen en dat op een verantwoordelijkheid de manier uit te geven. En uh, als je kijkt naar het verkrijgen... is dat we uh, een aantal dingen doen. We organiseren zelf evenementen. En uh, dat heet uh, de daderloop. We gaan hardlopen. De daden run for value lopen. Loop je zelf mee ook of niet? Ja. ja, ja, ja. <lacht> Met een diepe zucht zei je dat. Ik moet nog zoveel trainen. <lacht> maar uh, we hebben een golfdag, golfdagen. Uh, we hebben het daderdiner, het al onberuchte daderdiner... de grootste woonkamer van Rotterdam noemen ze dat ook wel. Het afsluiten van donateurschappen, ambassadeurschappen en sponsorpakketten. Maar we zijn ook open voor allerlei giften. En wat je steeds meer ziet, omdat Dada. uiteraard wel gecontroleerd, want we proberen het stap voor stap te doen. Een, excuse, een hogere naamsbekendheid krijgt. En vaak gekoppeld wordt aan evenementen waar ze een goed doel voor zoeken. Nou, dat zijn even kort gezegd maar hoe we geld verkrijgen. Ja, en dan proberen we ziekenhuizen uit te dagen, medische instellingen uit te dagen. Dus daar doe ik ook een oproep aan. Omdat wij uiteindelijk een doelstelling hebben. En we willen die zorg verbeteren. En uh, misschien is dat idealistisch. En daar dagen we iedereen voor uit om dat uiteindelijk te realiseren. Dus binnen de criteria die we gesteld hebben... Uh, uh, worden projecten bij ons ingediend. Ja, dus je, je, je legt de vraag ook bij ja. de medische instellingen... en ja. de ziekenhuizen zelf neer ja, om uiteindelijk... aan te geven... waar willen jullie een verbetering ja. en dan mogen ze een plan indienen... Ja. Dat toetsen we. En als dat uh, voldoet aan uh, zeg maar de criteria die we daarvoor gesteld hebben. Dus dat het niet uit reguliere budgetten uh, uh, gefinancierd kan worden. Dat het een kop en een staart heeft, dat het duurzaam is, dat het bijdraagt aan zorg. Uh, dan, uh, en, we, en, en het is akkoord. Dan zetten we het op de projecten wensenlijst. En proberen we daar geld voor te verzamelen met de dingen die ik je net gezegd heb. Maar ook bedrijven te enthousiasmeren om projecten te adopteren. En uh, nou ja, goed, en dat is. Geweldig om te doen. En ja, goed, en dat, dat motiveert enorm. En je probeert mensen er ook bij te betrekken, mensen die, ook, die, die dat sponsoren, die er geld aan bijdragen, om het te laten zien, dat tastbaar te maken. En ook te motiveren dat ze erover gaan praten en dat ze dada is. Dada is. En, en samen met ons um, ja, uiteindelijk zorgen dat hetgeen wat we gesteld hebben tien jaar geleden, dat we daar gewoon met elkaar een succes van maken. We zeggen altijd, het is een meer dan serieus onderwerp. Maar we doen het elke dag met een glimlach. Elke dag. En mocht je Dadaist willen worden... dan moet je misschien even het adres van de site noemen. Stichting, en dan het streepje, koppelstreepje, Dada.nl. Ga er naartoe, het is geweldig. Je ziet de achtergrond van Dada, de projecten die we realiseren... de bedrijven ja, die eraan gekoppeld zijn. Een aantal van die projecten die ja. jullie... Uh volgens mij al gerealiseerd hebben. Want ik vind het toch wel even leuk om dat dan tastbaar te maken. Ja. Ja. Om, om gewoon aan te geven wat er dan bijvoorbeeld uh, bereikt is. Ik, ik doe maar even een greep. Ja. Deze vind ik namelijk heel erg grappig. De financiering van 50 judomatten... Ja. voor karateles aan kinderen met autisme. Ja, ja fantastisch. Ja, nou, dat is eigenlijk, uh, laat ik het zo zeggen... we hebben altijd een paar projecten... die, uh, die op het randje zitten van onze, uh, van onze criteria... En uh, dit is er overigens een. En uh, ja, goed, als er komen spontane aanmeldingen van dit soort... Ja. Dus we doen projecten van, uh, ja, zeg maar, van, uh, van 500 euro tot heel veel geld. Ja. ja, maar de diversiteit is volgens mij ook heel mooi. Ja, de financiering van een huifwagen bij epilepsiecentrum ja. Ja. Kempenhagen in Hezen. Ja. De medefinanciering van het project Angst verminderen bij kinderen... in het ziekenhuis Sint-Janstal in Harderwijk. Ja. Financiële ondersteuning van het project Knuffels in het LUMC in Leiden... Ja. En bijvoorbeeld ook beeldobservatiesysteem Maasziekenhuis Pantijn. Ja. Webcams ja. op de kinderafdeling Groene Hartziekenhuis. Ja. Het zijn hele uh, uiteenlopende dingen, ja. maar het, het, het straalt ook een bepaalde professionaliteit uit. Het is niet zo van, ja. nou, we brengen even, met alle respect ook hoor... maar we brengen even tien knuffels uh, ergens naar de kinderafdeling. Maar dit gaat ver. Ja, dat, dat bedoel ik met uh, uh, uh, wat ik ooit gezegd had. We willen dat het uh, uh, professioneel wordt. Nou, ik denk dat dat gelukt is. En uh, het gaat ver, inderdaad, dat het. Uh, ja, dat die diversiteit. Je kan het een beetje, uh, Nora, zien dat waar deze projecten allemaal op terugslaan, dat is kindvriendelijkheid. Dat is communicatie. Visuele communicatie. En dat is oude kindrelatie. En dan in binnen die. Uh, zeg maar grenzen, gaat het heel ver en is het heel divers. En um, nou ja goed, als je dat zo ook opnoemt dan, wij staan er te weinig overigens bij stil want daar zijn we te no-nonsense voor. Um, want als we iets gerealiseerd hebben dan, af en toe denk ik als ik het dan hoor, we, we genieten er te weinig van. Want het is geweldig ook om te horen en mensen raken ook enthousiast en ik hoop ook dat de mensen die luisteren die ook denken van nou geweldig en uh, daar zou ik graag uh, ook deelgenoot van worden. Wat wil je er nog mee bereiken? Ja, het maximale natuurlijk. Maar ja. zijn er grenzen aan hetgeen jullie willen bereiken, of ben je de mening toegedaan dat ja. het nooit genoeg kan zijn? Nou ja, goed. Dat laatste ben je natuurlijk snel genoodzaakt om te. Ben je snel geneigd, ik zeg nou geneigd om te zeggen, hè, want ja, het is eigenlijk toch niks mooiers om uh, die kinderen de helpende hand te bieden. En um, dat doe je liever bij duizend kinderen dan bij tien kinderen. Dus uh, dan ga je toch gauw naar het meer. En uh, aan de andere kant moet het wel gecontroleerd blijven. Hè? En, uh, het zijn natuurlijk ook keuzes die je als stichting moet maken. Uh, wil, je, wil je blijven zoals, uh, zo, uh, in de samenstelling zoals je nu bent? Of, uh, want dat heeft natuurlijk toch met mankracht heeft dat toch gewoon te maken. Je moet het wel kunnen handelen. Maar goed, we hebben wel zoiets van, als je kijkt, als je naar ons achterkijkt naar de afgelopen tien jaar, dan hebben we natuurlijk echt toch wel wat met elkaar bereikt. Dat is natuurlijk geweldig. En met name denk ik de laatste, ja, zeg maar vijf, zes jaar. Want ja, goed, dan is het dus de, ja, euh, ja, laten we maar... De woordspelingen, dan zijn de kinderziektes eruit. En euh, dan, dan is dat, dat wiel is op gang. En ja, goed, dat is natuurlijk. Euh, dan is dat fantastisch. Dan, uh, dan, uh. En dan hebben we wel iets van... we gaan gewoon door. Machter, en we zien wel waar het eindigt. eindigt. Ja. Mag er over uh, talloze jaren... want je bent ja. geboren in 1963, dus de kop is eraf. Mag er dan op jouw grafsteen staan... André Duivenbode, een kleine wereldverbeteraar... met grote gevolgen? Uh, nee, want dat vind ik... Uh... Nee. Van droom tot werkelijkheid. Ik wou net zeggen, hij maakte zijn dromen waar. Ja. Ja. Dan ja. heb ik hier nog, André, een doosje vol geluk. Wie weet wat daar uitkomt. Dat is een, een doosje handgeschept papier. En daarin zaten echt bijna 200 papierrolletjes. Maar het zijn er inmiddels veel minder geworden. Omdat er veel gasten ook aan jou vooraf gegaan zijn. Het idee is dat jij met een pincet één klein rolletje papier daaruit haalt. En op dat rolletje staat een spreuk. Op goed geluk mag je dat er dus uithalen... en dat wordt jouw geluk voor uh, nou, misschien de komende dag... of uh, voor langere duur, afhankelijk van uh, hoe goed die klinkt. Zullen we zeggen. Beetje opportunisme mag wel. Want uh, ja, nachtvluchten is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 19 februari. En ik was uh, in dit laatste uur in gesprek met André van Duivenbode... van de stichting DADA. En deze stichting zet zich in voor zieke kinderen... die extra zorg en voorzieningen nodig hebben. Volgende week is hier de gast Arik Jan van Eck, voorzitter van Stichting Sport en Transplantatie. Vragen en opmerkingen over onze uitzending die kunt u kwijt via onze site nachtvluchten.fm en daar kunt u ook de verschillende uren opnieuw beluisteren en daar staan ook de links van onze gasten. Dus ook Stichting Dada, verbindingstreepje nee Stichting Dada.nl. En zoals ik zei, u kunt daar de uren ook opnieuw beluisteren. De techniek hier was in handen van Joop Scholte, redactie en regie Barbara Elbert, samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En u kunt straks gaan luisteren naar het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. En het laatste woord dat is nu aan uh, André van Duivenbode met zijn geluk. Oh, je wilt dat ik het voorlees? Ja. Nou, dat is een hele leuke We een nog vrouw. 10 seconden. Blijf wakker om te luisteren, of je ook snurkt.